De commissaris vindt het zuiverder om anderen daar antwoord op te laten geven, omdat hij langdurig voor het GVB heeft gewerkt. In maart meldde De Telegraaf dat er bij het vervoerbedrijf miljoenen zijn verdwenen door fraude. Inmiddels zou het onderzoek van het GVB naar het gesjoemel zijn afgerond, maar het bedrijf wil daar geen mededelingen over doen. Het weer, vannacht toenemende bewolking en regen, die is zo'n 10 graden. Ook overdag bewolkt af en toe regen, mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 18 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Drie kinderen zijn onder toezicht gesteld vanwege hun overgewicht. Vreselijke. Ja, om Henke, die in Spanje woont, die heeft een zoon... die is ook zo ontzettend zwaar. Ja, ik kan er niks aan doen, schijnt. Ja, van mij mag die jongen. Laatst vloog ik gelijk met hem naar Spanje en naar zijn vader. Moest ik extra betalen voor mijn koffer van 10 kilo. En hij ging met zijn 160 kilo dat toestel in... en daarbij drukte hij mij met zijn verzamelde zo wat dat raampje in, zonder één cent bijbetaling. Ja, dat is een hele lieve jongen, maar ik had er toch een beetje de pest in. Ja. Kijk, ook Henk zelf is ook niet echt mager, dus heb het niet van een vreemde. En Henk die gebruikt enkel spek en bier, hè, dus tel uit je winst. Maar ja, de ouderen moeten nou voor de eigen zorg gaan sparen. Dus uh, of hij dan in de ene gezond gaat eten, nou dat weet ik niet. Nou, die Spanjaarden zelf, die krijgen nou steun. Hè, en de Grieken die schijnen massaal de belasting te ontduiken. Maar ja, Manhiro oh, die hebt 2,7 miljoen gewonnen in het casino. Nou, dat is natuurlijk het mooiste. Dan ben je in één klap van al je zorgen af. Hè? Of je nou Griek bent of Spanjaard of dun of jong of oud. Dus ik ga morgen maar weer eens één of ander lot kopen. Hè? Wie weet. Doei, doei. <tied> Welkom, lieve luisteraars. Um, kijk op groentevrouw, www.groentevrouw.com. Jongens, iets zachter. De uitzending is wel begonnen. Dat jullie dat even weten. De uitzending is begonnen. Ja. <laughs> Ik heb hier uh, Bob Fosco en zijn mannen. En het zijn niet de minste, maar ze, ze, ze zijn nog niet helemaal eens over hoe het geluid moet klinken. Ze zijn hier met z'n zessen. Wat? Als we muziek maken? Ja, nou ja, je kan gelijk beginnen. Zal ik even zeggen wie we allemaal hebben? We hebben Wouter Plantijn. We hebben. Uh, uh, ja, Thijs oh, Vermeulen. Ja, uh, Dionys Breukers. Uh, Rudy De Graaf. Nico Bransen En uh, Geert Timmers, alias Bob Fosco. En. Uh, nou, luister maar. Gaat nog een liedje maar? Ja, joh, doei joh. Te bereiken stuit ik immer op het onvermogen. De muren te swopen, ik zoek naar je ogen. Ik ben op zoek naar bekend geluid. Maar alles wat ik krijg, het doet me niks. Niets, niks, niets. Kan eruit, kom! Kom op, kijk. Ja, is... Nou ja! <hijen> nou, fantastisch! Wat een heerlijk nummer! Uh, uh, Bob Fosco is een mannen. Uh, ja, jullie, bent dit echt gewoon Fosco, hè? Want dat is het geluid, toch? Ja. ja, terroristische, cel Fosco. De, wacht, ja. Oh, terroristische cel, Wacht, ja. Terroristische cel, wacht even. even, even, even de wacht, ik pak even deze telefoon erbij. Nou, dat is. Uh, Bob, je moet. Uh, Geert, hier. Kom even. Jij ga even hier zo naast oh. me zitten gewoon. In de tandartsstoel. In de tandartsstoel. Um, even de geschiedenis weer uh, van deze band. Want uh, nou Bob Vosko kent iedereen wel, hè? dat gaan we niet allemaal weer uit de doeken doen, wel je ongelooflijk bezig mannetje bent. Ja. Uh, acteren, muziek, presenteren, uh, eh... Televisie... Ja. Nou ja, televisieprogramma's... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, huh? ja. Nou, oké. Okay. En jezelf aan elkaar praten. Ja. Dat kan ook. Nou, deze groep muzikanten er ontbreekt er één. Eigenlijk twee, want uh, Martijn Bosman, die zit toch in Haarlem? Die had iets anders, geloof ik. En Ella Wonde, mijn dochter. Ja. Ella, ja. Die, die hebben we ook heel vaak bij. Die zit die ook niet bij. Maar wij zijn bij elkaar... Is bij... te laat voor of wat? Uh, Wees, ik heb eigenlijk niet gevraagd. Te laat voor zijn dochter? Nee. Ja. Geintje. Hey, ja, die, die gaat veel later dan bed en ik. Nee, uh, maar we kennen elkaar uh, eigenlijk uit. al heel erg lang. Uh, Dionie ken ik bijvoorbeeld uit het project van uh, Corrie van Binsbergen. Corrie in de Grote Brokken. Ja. Uh, dat is in 1996 gestart volgens mij. Zo lang kennen we elkaar aan, al... En wij dachten eigenlijk uh, uh, in zomer 2005... laten we nou eens een keertje met hele leuke, gezellige muzikanten... een mooie plaat gaan maken. En uh, dat zijn, ja... Wij zijn, eigenlijk, wij zijn bloedgabbers, dat zijn we. <lacht> Muzikale bloedgabbers. Daar komt bloedgabbers. Bloedje gezellig. Bloedgabbers. <lacht> en uh, daar is een eerste plaat uitgekomen... die heette Omgekomen in Overschot. Ik kan me nog herinneren dat een uh, kokkelman zei van... En dan nu... Uh, van omgekomen in Oorschot. Ik zei van nee, je zei Oorschot. Het is omgekomen in Overschot. Dus die... die <laughs> dat was de eerste plaat. En de tweede plaat is een gat in de markt. Ja. Uh, je moet even zeggen waar je ze, hoe je ze opgenomen hebt. en, en wat. Oh ja? ja. Uh, ja. <laughs> moet ik dat ook allemaal uitleggen? <laughs> Nee, maar dan... Ja, we namen die plaat op in Frankrijk. Nee, het, het leuke was is dat Wouter, die daar zit met het blikje bier in zijn handen... Ja. Die, uh, die zei van, god, deze ruimte in Frankrijk, die mooie schuur... daar kun je een goede plaat op nemen. Mooie akoestiek. Je hebt een, een, een, een klein boerderijtje ja. ergens in de Bourgogne. In Frankrijk, midden-Frankrijk. Ja. Klopt, ja. Het klinkt groter dan het is. Ja. Ah, het is best wel heel fijn dat ze zijn ik mag er over twee dagen weer naartoe. Heerlijk. Na. Ja. ja Heerlijk. Maar je hebt een huis in Noord-Frankrijk. Ja. Dat mag, niet... ja. sst, sst, mag niemand weten. Uh, en daar hebben we de eerste plaat opgenomen. En de tweede plaat hebben we opgenomen in 2007. Gat in de markt. Die was wat vrijer. We hebben die plaat ook genoemd. Eigenlijk uh, gebaseerd op. We, we noemden dat zagen jazz. En uh, één tip is: noem je muziek nooit jazz. Want dan verkoop je nooit meer iets. Nee. nee. Maar we, we, de jazz is gebaseerd op het feit dat we uh, vooruit improviseren. Ja. We zoeken het moment ja. in de muziek. Dus jullie uh, we spreken dan af. Jullie zijn allemaal muzikanten uh, die in andere bands al uh, ruime sporen verdiend hebben. Ja. En, uh... He, echt een beetje het neusje van de zalm in Nederland, laten we eerlijk zijn. Hè? Deze heren, toch? Ja, het zijn jouw woorden, maar je hebt oh. wel een beetje gelijk. Ja, toch? Ja, ja, het is wel waar, vind ik wel. Ja. En dan moet je het voor elkaar zien te krijgen dat ze een weekje vrij hebben. Ja. Uh, en dat, dat is een heel gedoe. En dan eindelijk lukt je dat. En dan ga je naar Frankrijk en dan ga je ja. de hele week... In die zelf Gaan we dingen vangen? Ja. Dingen vangen gewoon. Ja, en heb je van tevoren heb je wel een beetje wat, uh, wat teksten al bedacht. Ja. Of je hebt uh, gedichten of weet ik veel wat die je wil gebruiken. Ja. En de rest ontstaat daar. Ja. En dat hebben jullie nu al twee keer gedaan. Je hebt ja. ook een tournee. Je hebt één keer een toernee gedaan. Na twee twe keer. We hebben één keer een theatertournee gedaan. Die is wel bevallen, maar er kwamen niet, kwam niet, kwam niet zoveel mensen op af. En, uh, dat toen dat zei, en toen zei Nico, ja, we hadden misschien moeten, moeten repeteren. Had Nico wel gelijk in hoor, trouwens. Nee, voor theater moet je repeteren. Want ja. er zitten allemaal mensen voor je neus. En die kijken naar je en die hebben zoiets van: uh, wat gaan ze nu doen? Dus dan moet je echt, moet je voorbereiden. Ja. Maar onze, we hebben ook een serie gedaan, uh, een, een tour uh, uh, uh, daarvoor uh, langs uh, de poppodia. Dat ging best wel goed, maar onze naamsbekendheid is niet zo groot. Bovendien zijn wij ge, uh, gestigmatiseerd door Giel Belen. Oh ja? om de naam even te noemen, als oude zakken. Die, echt waar? Die goede muziek. Ja. Jullie maken goede muziek, maar jullie zijn wel oude zakken. Nou ja, zeg maar echt. Ik was net blij dat ik eindelijk eens wat leeftijdgenoten in de studio had. Ja, bedoel, we maken toch ook aardige muziek? Vind ik je? dacht het wel, jongens, zwingt de pan uit. Ja, vind ik ook, vind ik ook. En, en, weet je wat? Ga je dat, dat prachtige uh, tweede nummer doen, wat hier bovenaan de lijst staat? Uh, oh ja. Ja? Achterblijvers? Nee nee, nee, nee, nee. Ja, gaan we Achterblijvers doen? Ja? Oh, liever Achterblijvers? Oh. Achterblijvers. Oh, een ander over het over hebt, dat, dat komt zo meteen nog wel. Oké, okay, oké. Okay. Achterblijvers is een... Uh... Hotel. Is het ook nieuw, Achterblijvers? Het is niet nieuw, nee. dat is uh, een tekst van Levi Weemoed. Ja. Die woont in Assen, heb ik begrepen. De muziek is gemaakt door Wouter. Oh. Ja, je zou zeggen van... Uh, uh, dit, dit gedicht heeft oh. hij geschreven toen hij in uh, het Westland woonde. He, in Vlaardingen daar. Ja. Het uh, is een heel mooi, uh, heel mooi liedje. Oké, okay. goed. Fosco! Ik altijd zo treurig, maar fietsen is gezond. Van koeien en van eendjes zie ik niet eens de helft. Maar ik zie elk dood vogeltje, van Vlaardingen tot Delft. Heerlijk. Dan oh. uh, zat ik te denken, want jij zei even over dat doeltrappen. Dus even, even een klein vluitje van, ik vond op jouw website een uh, leuk liedje. Ja. Oh ja. Even, eventjes, uh, even een klein stukje. Oh, ja. ja, niet eens. Maar we hebben op onze beste spelers meegenomen Dus die kut, die zit Wij kans in onze zak Kijk alle straten, die zijn alweer oranje En dat kan, wat mij betreft, nooit stuk Aan onze trainer, dan kan er niet liggen Wat we nu nodig hebben, dat is toch wat gelukt Sinti, ja, ja, Ja, nee, het is, het is zo'n andere sfeer. Ja, hè? Als maar iedereen... Het gebbetje, hoor, dit is een geintje. Natuurlijk is het een geintje. Ja, ja, ja. Maar ik hoop wel dat... Ja. Guys... ja, dat was je ook natuurlijk, hè? Dan werden er opeens 115.000 van verkocht. Niet te geloven. Ja, echt waar, hè? En dan niks... In vijf weken tijd. Ja, ja. En uh... niks van verdiend, niks. Nee, niks. Alleen we opgelicht. <laughs> Toen kwam de boef uit een holen en die zeiden van... dan gaan we die fosco's even fel even, even over zijn neus trekken. Nee, <lacht> hey, iedereen is er vandoor. Oh uh, maar ze uh, zijn wij he helemaal alleen. Ze moesten allemaal plassen. Dat is plassen. wat ik even, doe. Nee, <lacht> toch? Nee, ze zijn er allemaal... Al wat kunnen we te maken hebben? Je. Goed, dan eh, kunnen wij gelijk nog eventjes, dan wil ik nog even door. Even kijken. Eh... Uh, uh, uh, uh, je hebt net in, in toneel, op toneel gestaan weer, hè? Ja. Uh, dit seizoen. Ja. De eerste keer dat ik jou zag was in de Jantjes. Dat Echt deed waar, ja? hartstikke leuk. Ja, dat was de mob. Ja, dat deed dat je een dronken straatzanger. Ja, ja, dat deed hij goed. Dat Echt was... waar, joh. Ja. Vond het leuk? Ik heb in de Meervaart toen gezien. Ja, ik ja. vond het, vond het ja. een leuke uh, ja. opvoering. Het was leuk met Sylvia Alberts. Die speelde toen na druppel. Ja. En dit wordt nu gespeeld door Willeke Alberti. Maar doet ze, en doet ze het net zo goed? Dat weet ik niet, want het gaat pas in september beginnen. He? Volgens mij doet ze het wel goed. Willeke, die, kan, die heeft met haar vader een keer een duet... omdat ik zoveel van jou gezongen nou, Zo prachtig. Ja, ja, dat is echt een hele goede zanger. Ja, he? Ze hey. heeft weer al bestraans ook, hoor. Oei, oei, oei. Als... Ja, jij zit in mijn oor. Wat zeg jij, Francis? Wat wat, een stukje laten... Oh, ja, jij doet een stukje uit die handjes. Oh. Kijk je dat zo uit je, uit je bloot? Kom. Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de rouw. Yes. Toch zou ik jou nooit willen ralen. Omdat ik zoveel van je hou. Jij kan ook zingen, hè? Nee, mijn oh, wat leuk. Mijn man zingt het al. Al zit er in kan... je haar geen permanentie. Ja, ja, ja. Nee, dat zingt mijn man altijd voor mij. Ja, Wat lief. Ja, ja, ja, ja. Het was heel erg leuk om te doen. 180 keer heb ik dat gedaan, Adeline. Echt waar, hè? Veel, hè? Hé, hey, jongens, komen jullie gewoon weer zitten? Weer aan het werk? Hé, hey, die Dionys, is de, ik heb dat nog nooit gezien, die, die zit daar. Dat lijkt me nou zo raar, die heeft zo'n elektronisch drumdingetje. Ja. Maar dan, dan ben je ook, je hele energie kan je niet meer kwijt. Is dat zo? Ja, dat moet je hem vragen. Dionys, want dan moet je zo'n beetje met je, met je vinger... Oh, wacht even. Ja. Ik heb een snoer. Oh, daar gaat die koptelefoon. Wacht ja. even hoor. Shit. Shit. Die, uh, mijn koptelefoon is niet lang genoeg. Test! Kom even snel de adrenaline. Dionys, kom want er even iets dichterbij ja, naar Je <laughs> wat is je nou? nou? Wat ik mij afvraag, is ja, jij drum nu op zo'n klein dingetje, ja, zo'n elektronisch dingetje. met een uh, toestelletje. Ja, en met, uh, met, met uh, een kick. Met wel een heel serieuze kickpedaal. Ja. Maar dat lijkt me nou zo, zo frustrerend, uh, als je altijd gedrumd hebt. Opeens kan je niks meer met die armen. Dat is... Nee, maar dat is ook gewoon dat Martijn niet kon vanavond. Dat kan ik ook. Ja, het is ook helemaal niet leuk natuurlijk. Nee? Maar nee, dat is wel leuk, want ik ben keyboarder. Dus je doet alles met je vingers. Dus ik drum toch gewoon met mijn vingers. Want okay, okay. Ik denk... De keyboarder. Hey, en fietsen, dat doen jullie ook in dat Frankrijk, hè? Nou, ik niet zo heel erg. Ik moet volgens mij zo'n elektrische fiets kopen. Want wij wonen, wij wonen nog hoog. 530 meter? Ja, dat klopt. Hoe weet je dat? Het staat in die dvd's, want jullie wow. hebben ook leuke dvd's gemaakt ja. daar. En het probleem is, als je weggaat en lijkt het als heel tof... is dus 10 kilometer dan een zakje... En als je dan weer terug wil fietsen, dan moet je ook klimmen. Dus ik moet volgens mij zo'n elektrische fiets. Ja. Ja, okay, goed. Volgende, nummer. Wat is volgende nou, nummer? Heel leuk, dat is, uh, de iPhone maakt mijn leven kapot. Dat is, dat is een auto autobiografisch. Ja. Ach, ik... Vertel. Ja, ik weet niet of ik dat moet vertellen. Maar ik zie steeds meer mensen om me heen die zich alleen maar concentreren op hun uh, iPhone. Maar het is een realiteit waar we mee moeten zullen leren leven. Want... En het interessante is dat we een mix hebben van... Uh, live gespeelde muziek, maar ook een opname. Dus het is een, een, een combinatie. En het is een nieuw lied. We hebben het net opgenomen in Limmen. Het heet De iPhone Maakt Mijn Leven Kapot. En, maar, en wat, wat heeft Wouter daar voor raars? Ja, die heeft zijn iPhone op zijn gitaar gezet. Wat, wat is dat? Hoe, hoe kan dit? Hoe werkt dat? Het is een iPhone. Ja? En, en, en die heb je op je snaar gezet... en dan kom jij op die iPhone en dan doe nog eens. Ja, ik heb een appert. Een appert? Een appert. En die zet ik op jobs. een pick-upert, Ja. En dan speel ik muziek. De iPhone maakt mijn leven kapot. Je gelooft niet meer in mij. Je gelooft alleen maar in je iPhone. En dat maakt me kapot. Niets. Ik ben niks meer. Ik ga wel zitten in een boom kapot in de blauwe lucht in een boom zonder iPhone een iPhone maakt mijn leven kapot jij gelooft niet meer in mij jij gelooft alleen maar in je iPhone en dat maakt mij kapot ik ga wel weg ik ga wel zitten in een boom in de blauwe lucht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 Dit kun je dus ja, het... allemaal met de iPhone. Niet te goed. geloven. Ja, maar, <laughs> Nico, wat zit je daar te lachen? Ik heb het daarmee zin lieve. Oké, okay, dan is het goed. Dan is het goed. Het is zo En het is toch wel schoftig gezellig. En het is toch wel zo schoftig, gezellig met een vlieg. En het is toch wel zo schoftig, gezellig met een vlieg. mooi zijn hè? Nou, Eigenlijk te gek. Ja, hè? He, wat een gek toch. Ik kan er zo jaloers op zijn. Ja, is het zo ja? Nou, dat muziek maken wat zij ja, toch hè? helemaal daarin weg euh... ja. zijn. Ja, hè? Nou, ja, dat is toch allemaal Het, nou, het lijkt wat we nu doen, lijkt een ja. beetje op wat we ook in Frankrijk uh, deden. Ja. We, we zijn ja, het heel, zijn veel, heel aan, het, uh, aan het improviseren en kijken of we een mooie momenten kunnen vangen. Ga je het uitleggen dus dat e is een de beetje. Ik ja, ga het ja, uitleggen. Hij zegt, <laughs> ga je het uitleggen. Ik heb toch geprobeerd uit te leggen aan Sven Kogelman van de KRO, maar die begreep het volgens mij niet. Hij vroeg op een gegeven moment tegen mij: je wordt al veel gedronken, toen zei ik tegen Sven. Zoveel als nodig is. Ja. ja, dan moet er wel iets bij gedronken worden, vind ik. Iets ja. drinken. Ik heb, uh, ik heb wat meegenomen, hè. Oké. Okay. Uh, wat, eh... Uh, uh, okay. Nou ben ik toch... Uh, wat? Nou ben ik... Je vraag kwijt. Je ben, vraag de draad. ben je je draadje kwijt? Ja, ik ben mijn draadje kwijt. Uh, want jij zei net iets. Uh, uh, Dolf die speelde uh, Vrijdag in Paradies op eens kijken. Met wie speelde hij daar? Met Peter Zegveld en... Uh, oh. Had ik heel graag willen zien. Noise, is dat een geluid, uh, geluiddingen? Oh nee, nou weet ik alweer wat ik was. Ja, oh. Ik weet alweer. Want jullie hebben uh, alweer opnames gemaakt voor een volgende plaat. Ja. In Limmen. Op Limmen, ja. In uh, studio. studio Gemengd Bedrijf. Van, uh, van Frans uh, Hendricks. Ja, ja, ja. Die ken jij ook, hè? Ja, ja, ja, ja. Is het is de wereld te klein eigenlijk. Ja. Nou, goed. Koken met de tomatos. Ik heb een case of tomatos. Ken je die Ja, dat zegt me wel iets, ja. Nou goed, met al die zangeressen. Zat je er ook bij? Ja. Echt waar? Ja. Jeetje Alleen als ze dan. Uh, dan uh... Kees of tomatoes. tomatoes. Maar als we dan. Wat ga je zeggen? Nou, als, als dan... soms dan klonk er iets vals en dan keek iedereen naar mij. En dan zat ik al lang te playbacken. <totstuk> en dan was het dus iemand anders. Maar goed. Maar uh, uh, jullie zijn opnames aan het maken. Voor een volgende plaat. Nou ja, we, we, we, een heel, we willen heel graag een 3-luik maken met de groep Fosco. We hebben dus twee platen gemaakt en er, er komt nog er een CD bij. Maar ja, ik moet je wel zeggen dat. Uh, we hebben een probleem in Muziekland, want er worden geen CD's meer verkocht. Dus uh, er is ook helemaal geen geld meer om een opname te maken. Dus wij moeten uh, ons een beetje. Uh, uh, uh, ja, we scharrelen ons, uh, uh, ons, ons leven door. En er was nu wat geld en we konden dus nu uh, opname maken in, in, uh, in Limmen. En we gaan nog een keer in Limmers uh, opnemen. Een, twee, twee, drie dagen. En daarna gaan we, uh, we afsauzen in, in, in Frankrijk. Ja. Want daar is, hebben we een open haard nu gebouwd. En dan kunnen we dus bij de open haard kunnen we improviseren. Bij de open haard. Dus in het najaar komen jullie weer samen in ja, Frankrijk? Ja, en dan is die klaar. En dan uh, weer kijken ja, we. Ik beetje... weet niet zo goed wat we, gaan, wat we ermee gaan doen verder. Nou, ik ga hem in ieder geval draaien. Ja? Ja. Doe even een fragment. Wat zei je? Ja. Moeten we naar de reclames? Hoe zeg je? Nee, oh, nee, nee, helemaal niet. Moeten we naar de reclames. Jo, het is nacht. Het is, uh... Wacht even, sorry. Um, maar wat zei je? Sorry voor alles. Ja? Nee, dat vroeg ik me af. Had je nog een vraag? Nee. Jongens, niet te houden, hè? Ga maar door, volgende nummer. Van de Dirk, met mijn duim tussen de krik. De wereld is een snelweg en ik moet even zitten. Erbij. Is dit uh, een van de nieuwe nummers? Nee. Dit is een nee? improvisatie. Oh, dus... Echt waar? Oh, wat doe ik dan met die partituur? Uh, Flikker weg houden. Wij voelen ons erg aangetrokken tot de kunstenaar Armando. Die heeft een hele mooie uh, uh, uh, uh, uh, uh, tekst gemaakt over kunst. En is zeker in uh, dit waarop, de, waarin de kunst ontzettend onder druk staat... als het gaat om uh, de bijdrage van de gemeenschap... ons collectieve uh, bijdrage om de kunstenaar aan de gang te houden... is dit wel heel erg mooi. Let op, daar gaat-ie. Kunst. Wil je weten wat kunst is? Kunst is wachten. Wachten op het juiste moment. Je moet steeds op de loer liggen. Je moet elke minuut waakzaam blijven. Elk ogenblik kan het gebeuren. Wachten tot het moment daar is. Wachten tot je weet dat het goed is wat je doet. Wachten is werken. Het wachten op inspiratie is werk. Je moet altijd beschikbaar zijn. Het is immers geen passief wachten. Het is actief wachten. Tot zover... Vervolgens komt de kunstbeschouwer en vraagt hoe lang je over je kunstwerk hebt gedaan. In een vloek en een zucht. Zo, dat vindt hij wel heel erg snel. En vooral heel erg snel verdiend. Heb jij 40 of 50 jaar gewacht? Krijg je nog op je donder ook? Maar vooruit, een uiterst vermoeiende bezigheid. Dat wachten. Als je geen geduld hebt... En dat je allemaal te veel wordt, moet je maar stadsomroeper worden! Ja! Yeah. Alsjeblieft. Vond u dat mooi, liefde? Ja, dat was dat was een statement hè. Dat was... Ik kan even een kruis Ja, ik oh Ja, achter, hopen dat dit radio 4 is. 6, 2, 3, wat zullen we doen? oké. Uh, oké, okay. okay. okay. dit is een heel leuk liedje. Uh, de muziek is gemaakt, uh, die, die, die ja. kwam naar mij toe lopen uh, in Frankrijk. Die zei: die zei heb, je nog een, uh, heb je nog een leuke, lieve tekst? Ik moet je bekennen, ik, ik, ik, ik, ik kon eigenlijk uh, een liedjesliedje nooit uit mijn stot krijgen. maar ik kwam op een gegeven moment op een tekst waarbij ik, waar de liefheid uh, in mij is gekropen. En het liedje heet uh, Ik kan je niet thuisbrengen. Ga maar even door hoor met je aankondiging. Ja, oh, hij is bezig met zijn techniek. Uh, en het, het, het is gebaseerd op uh, uh, een moment dat ik een uh, uh, vol paradiso binnenkwam. En dan zag ik iemand staan die, die dacht dat ik, herkende, die, dat ik hem herkende. En toen zei ik tegen hem van: uh, Ik kan je niet thuis brengen. Wat bedoelen we mee van? Ja, ik, ik ken je wel, maar waarvan ook weer? En hij zei: Dat hoeft zo helemaal niet. Je hoeft je niet thuis te brengen. Dat vond ik heel leuk. Ja, leuk. Hier, komt hij. -ie. Iets harder. Ja, ben ik. Kijk, met zijn iPad doet hij dat. Die iPad die maakt niet mijn leven kapot, maar die draait het liedje. Ja, Huis maar ik wil je best naar huis brengen. Hey, ik kan je niet thuis brengen. Maar jou wil ik best naar huis brengen. Of eigenlijk. Wil ik jou nooit meer naar huis brengen Blijf jij maar hier bij mij Hey, ik kan je niet thuis brengen Maar, jou wil ik best naar huis brengen wil naar huis brengen. Of eigenlijk. Wil ik jou helemaal niet meer naar huis brengen? Blijf jij maar hier. Bij mij. Hé. Hey. Zo kan ik toch geen eitjes bij de dit was een, een, een vrije expressie met de, de deur van Wouter. Ja, <hijen> de nou, Dit was nou ik vind het een ontzettend joh. mooi liedje. Hé, <hijen> hey, eh, jongens, ik vraag altijd iedereen die hier komt om uh, voor mij een, een, een tjoentje te maken. Tjoentje. Oh, Dit is de nacht oh, oh, van... Echt? Oh. moeten we improviseren. Ja, dat, dat kunnen jullie niet, weet ik. <hijen. hijen> Dit <De, hijen> is de nacht van... Het doet mij zoveel deugd om jou te zien. Dit is de dag van het goede leven met Adeline. Ewald, <tiepfeest> hey, zet jij hem in de opnamestand dan? Dankjewel. Dankjewel, oh, Ewald. E techniek doet het fantastisch. <tiepfeest> Zien. Adeline van hier, Wat doe je hier? Adeline, Adeline. Ik ben zo blij om jou te zien. Adeline. Adeline. Ik ben zo blij om jou hier te zien. Misschien een beter idee. Wat dan? Nee. Ja, deze, was, deze was heel erg goed. Ah. Ja, hè? ja, ik vond deze goed hoor. Ja, okay, nou. Ik vond het ook heel mooi. Ik Doe ik even terug, terug. luisteren anders. <lacht> ik vond het echt gek. Ketter nog. Ik zie zo hem overkant. Ga nu door. Oh. oh. oh. Hey, de, Moeten de, we de, nog een liedje of niet? Ja, ik zou gewoon lekker doorspelen. Kijk, want het lukt mij als... Elk moment als ik weer gewoon wil gaan praten... gaan jullie weer uh, lawaai maken en iets anders doen. Dus het maakt mij niet uit. Ja, we gaan... Oh, je gaat achter de piano. Oh ja. Ik ben gewoon bezig, ja. We hebben, we hebben in, uh, in Limburg geprobeerd om uh, de vertaling te maken van Such a Night. Van Dr. John. Maar uh, de tekst is nog niet helemaal klaar. Maar ik probeer hem erin te koppen, ja? Oh, Oké, okay, te gek. Wat een dag, oh wat een dag, zo'n dag dat niks niet moet, maar alles mag, wat een dag, oh wat een dag. zag, wat een vrouw, lekker ding, snapte niet waarom je tegen mijn broer aan Wat een nacht, wat een nacht. Ik plukte je Oh, en nu pluk ik de dag Je kwam en je ging als een razende storm Stiekem mooi. Werklicht. Hey, uh, Dat waren dus twee mannen op de toetsen: uh, uh, Dionys Breukers en uh, Nico Bransen. En halverwege gingen ze ruilen van plek. Ja, ja. En dat de, om het de eer. De vraag is: wanneer was dat? En degene die er 1 zestiende bij in de buurt komt, wint een hemdorgel. Het is zoals een kunstpiano spelen. Ja, nee. Weet je, wat ik bij jullie het gevoel krijg, uh, uh, ik heb ooit op de kunstacademie gezeten en toen ge ging ik nooit meer tekenen voor mijn lol. Oh. En dit is vrij tekenen? Ja, het is vrij tekenen, ja. Toch? Ja. Dit is vrij tekenen? Het is geen meester die zegt van, uh, en nu gaan we zo spelen, we gaan die kant op, nee. Ja. Nee, want, want Nico, uh, is dit lekker om te doen? Dan kan dit niet bij je andere meentjes? Uh, pardon? Uh, lekker, ja, dit is lekker om te doen, ja. <lacht> <lacht> <lacht> ik heb de vraag niet helemaal goed begrepen, maar dit is heel lekker om te doen. En als ik jou zo zag kijken, terwijl we het aan het doen waren... begrijp ik niet hoe je dit in godesnaam kunt vragen. Want het is het einde. Ja. Dit is waar het om gaat. Ja, precies. Ja. Het vrij tekenen, toch? Ja, vrij tekenen. Het moment. Met een gast die het verhaal gaat vertellen... en dan uh, met z'n allen insluiten en het, uh, het liedje doen. Toch, ook stiekem. Maar elke keer anders, dat is natuurlijk het einde. En dan met dit soort gasten. Ja, dat is uh, een cadeautje. Ja. Ik hoop dat jullie ook elke twee jaar gewoon zo'n plaat blijven maken. Dat willen we ook. Nou zit ik helemaal in die draadjes. Ja, dat is thee. Dat, is, uh, dat kan ook, een kopje thee. En een wijntje. Ik heb nou zit mijn kopje hier. Mijn haar. Haar op je naadjes. Haar op je naadjes. Nou. Hé, en, uh... Ja, want... Lekker, dankjewel. Wacht even. Okay, ja, we hebben bent zitten naar nou, zo weer. Wat wordt het volgende nummer? Uh, ik, wat ik wil voorstellen, dat is een van mijn lievelingen. Oh. Ik ga door. Leuk? Ah, ja. Laten we doen? Ja. Leuk, maar hoe gaan we het koor doen dan? Ja, Schreeuwen! Kom je bij mij staan dan zo? Bij Schreeuwen! De... Of moet ik iemand de microfoon voorhouden? houden? ik ga dan... Ik... Even kijken de mensen. Wie, wie is de belangrijkste die meezingt? Uh, Nico en uh, Wouter, en maar ik, ga, ik loop naar Wouter, als je naar Nico toe loopt, dan... Uh... Oké. Okay. Ja. ja, kan dat? Dan hou ik de microfoon ongeveer bij, uh, hey, dat, bij Nico. Dat het wel echt wel heel speciaal is om vrij te tekenen op de radio. Ja, toch? Ja, dat vind ik Waar kan dat nou nog? In het ja, dat, alleen, alleen bij, bij mij, mij hè? Maar daarom, ik zag je ook zo genieten. En toen vroeg je het aan me alsof het, alsof het moesten uitleggen. Maar jij bent dit, toch? Ja, jij doet no. dit. Hé, hey, we zijn begonnen. Ja. Nou, bijna. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Tot ik verrek. Totdat ik kraampleg in mijn bek. Ik ga door. Hé jongens, ik vind, het, ik vind het mooi gebleven. E ik vind het echt mooi gebleven. Martijn, ik hou van toe. je. Ja, Martijn, ja. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Als een rebel. Tot aan de poorten van de hel. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Ik ga door. Elle hey, est très, très, très